Dit is de Jong met het NOS-journaal. De statenfractie van de PVV in Limburg heeft Cor Bosman uit de fractie gezet vanwege een uitgelekte e-mail. In die mail aan zijn fractiegenoten, die al dateert van een jaar geleden, maakt Bosman een statenlid van de PVDA uit voor een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. Limburgse media berichten vandaag over de mail. De PVV zegt dat ze de uitlatingen van Bosman betreurt. Een jaar geleden zag de partij nog geen aanleiding om het statenlid uit de fractie te zetten. Uit onvrede over de gang van zaken stapte het statenlid Uringa eerder al uit de PVV en ging alleen verder.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 Twee F-16's van de vliegbasis Volkel hebben de Brabantse politie gisteravond geholpen bij de achtervolging van een autodief. De politie had even daarvoor in het dorp Zeeland twee andere verdachten na een wilde achtervolging opgepakt, maar een derde man sloeg op de vlucht. De straaljagers stonden op het punt van vertrek naar een trainingsmissie en waren daarom direct beschikbaar. De zoektocht met de F-16's levende echter niets op. Later die nacht werd de verdachte autodief alsnog opgepakt na een tip van een omwonende. Het weer vanmiddag droog met af en toe zon. Het wordt 6 graden in het oosten tot 8 in het westen. Aan zee waait het flink uit het noordwesten. Morgen veel bewolking en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Groningen en de grens. En op de A12 Den Haag-Arnhem tussen de knooppunten Oude Rijn en Velpenbroek. Tot zover de verkeersin.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 In Zandvoort. Dames en heren, Het is begonnen. 8 uur lang. De muzikale flashback van een vol jaar. Van een, een, een Eurohit. En het was weer een vol jaar. Goedemiddag en welkom bij uur 5 van Euroje 2011 bij CFM. Dank aan Jos uh, Verdam, hij heeft vandaag uh, de lijst gepland op vrijdag de 13e. <lacht> Zweet staat op mijn voorhoofd, gaat het de komende twee uur allemaal wel goed? Nou, we gaan ze in ieder geval proberen voor je op een rij te zetten. De nummer 50 tot en met 26 van 2011. Samengesteld uit de Euro Breakdown, de punten van de afgelopen jaren. De jaar zijn bij elkaar opgeteld en daar kwam Bureau Hits 2011 uit. We zijn aangekomen bij nummer 50, daar vinden we Jason De Rulo. Jason Derulo bracht in september zijn nieuwe album Future History uit. Die CD moet opvolgen worden van het succesvolle debuut van Jason Derulo. De eerste single van het nieuwe album kan al meteen een hit genoemd worden. Don't Wanna Come haalde zelfs de nummer 1 positie in het Verenigd Koninkrijk. De tweede single deed het niet minder, dat was It Girl. It Girls vinden we terug op nummer 50 in Eurohit 2011. Oh yeah. yeah.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 Deuntje, die nummer 50 uit Urohe 2011. Door de Jason de Rulo en Itgul. 322 punten behaald. 14 weken in de lijst. Met als hoogste positie de nummer 4. Daar stond hij één week in de top 10. Dat was vier weken voor Jason de Rulo. 2011. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag. We tellen af naar de nummer 1. Dat mag uiteraard Sos van Dam straks gaan doen in de laatste 2 uur. We zijn aangekomen bij de nummer 49 van het jaar 2011. En toen was er Who's That Chick? Een voorbestemde wereldhit in handen van David Ketta en Rihanna. Lang was er onduidelijkheid rondom het nummer, want Rihanna heeft voor een campagne samengewerkt met Doritos. En hieruit is de eerste video gerold. Ja, je hoort het goed. De eerste video. Rihanna heeft namelijk bevestigd dat er twee video's zijn opgenomen voor het nummer. Dat beantwoordt dan ook gelijk de vraag van velen: wordt het nummer ook als single uitgebracht? David Ketta heeft onlangs deze vraag eindelijk beantwoord. Het nummer is namelijk de eerste single van de Re-release voor One Love Heel het verhaal kort samengevat Maak je klaar voor de volgende wereldhit van David Ketta en Rihanna Hier is Who's That Check. Ik zou me niet vertellen wat er allemaal gebeurt hier in de studio. Want je luistert in ieder geval naar Euro -in. Alleen dat horen dus we zo'n beetje honderd keer achter elkaar wel <laughs> leuk, hoor, zo gewoon. De vrijdagmiddag van CFM. Vrijdag de dertiende. Dus pas maar op. Well, je hoorde de nummer 49 uit Euro in 2011. Dat was Rihanna en Who's That Chick... 323 punten behaalden ze. En ze stond 13 weken in de lijst met als hoogste positie de nummer 1. En in de top 10 kwamen haar 6 weken tegen. Dan zijn we aangekomen bij nummer 48. Ja, we tellen gewoon af, hè? van 100 naar nummer 1. Nummer 48, Chris Brown is terug voor weg geweest. Zijn mixtape single en de film Takers zijn beide grote hits... Het is dan ook de perfecte timing om officieel terug te keren in de muziekscene. Het kan geen toeval zijn dat ook de sound van zijn eerste popsingle Verdacht gelijkenissen uh, toont aan uh, Only Girl. Net als de single van Rihanna is ook Yeah Yeah Yeah een uh, sterke dansbeïnvloedende single. Naast de popcomeback zal uh, Chris Brown binnenkort ook terugkeren, uh, debuut maken op uh, Urban Stations. Dit zal hij doen door uh, de Powell Don... Uh, geproduceerde single Calypso. We hebben het over Chris Brown en yeah yeah yeah Is het afgelopen jaar Hey y'all I come to talk about this girl that had my love see I went away for a while and she gave my love away and I really shouldn't blame her but now that pussy is a stranger Zou ik het ook gaan uitschrijven hoor. I miss that pussy. <laughs> ja Lloyd draait er niet omheen in deze ode ACX. I miss that pussy. Je hoort hem op uh, nummer 47 in Eurohits 2011. Wat gezien de titel een lofzang voor zijn ex lijkt te zijn. Is een toewijding aan haar geslachtstel. Ah je meent het niet. En eigenlijk liet dat heel prettig. Het woord pussy wordt te pas en te onpas. Gebruikt in de poppy-nummer. Zo erg dat het niet vervelend, maar juist aanstekelijk en grappig werkt. ...dedication to my ex... ...lijkt daarmee hardop weg... ...de nieuwe Fuck You van Green te worden. Daar heb ik hem toch nog een klein beetje... ...in deze lijst. Uiteraard kan dat gepussy gedoe allemaal niet in Amerika... ...en met name in Engeland... ...niet door de beugel. Daarom is er ook een gekuiste versie... ...waarbij Lord zingt... ...I miss that loving. Oh, een beetje flauw hoor. Daarmee is het hele essentie van het nummer... ...namelijk weg. Gelukkig zijn we in Nederland de flauwste niet... ...en mogen we vandaag weer keihard meezingen... Met I Miss That Pussy Dan zijn we nu aangekomen bij de nummer 46 uit Euroheer 2011 En die is voor David Ketta Nou die komen we nog wel een pakje tegen denk ik zo uh, in de hitlijst Nummer 1 uh, Titanium En heeft 330 punten behaald Stond 15 weken in de lijst Met als hoogste positie de nummer 8 En in de top 10 kwamen we dit nummer 3 weken tegen gelopen jaar Dat de zon in vandaag niet schijnt Want we hebben uren in 2011 op de radio En dat is toch al een feestje Je hoort, uh, Mary You Ja, daar is hij dan uh, alsnog Mary You Even lekker erop dat het opvolgen van Grenade zou worden Maar uiteindelijk zat de relaxte De lazy song nog tussen de release Van deze twee songs En deze plaat komen we trouwens uh, Straks nog tegen op nummer 33 Volgens mij Jazeker in Euroje 2011 Het is niet moeilijk te raden waar Mary You over gaat Bruno Mors vraagt zijn liefje ten huwelijk Waarbij een ideaal bruilofts is geboren De luidende kerkklokken gedurende het nummer zijn daarom geheel op zijn plaats Natuurlijk wordt dit ook weer een hit Nummer 45 uit Euroje 2011 16 weken stond deze plaats in de lijst Met als hoogste positie de nummer 2 En in de top 10 kwamen we het nummers Zes weken tegen. Daar zijn we nu aangekomen bij nummer 44 uit 2011. En die is voor Lady Gaga en The Edge of Glory. Vijftien weken in de lijst met als hoogste positie de nummer 4. En zo vliegen we vandaag door de Hitlijst Eurohit 2011 heen. Je de Lady Gaga en The Edge of Glory, de plaat die we tegenkwamen op nummer 44... En er zijn vanzelfsprekend aangekomen bij de nummer 43 van het afgelopen jaar. En die is er voor Pixie Lott en Jason Derulo en het nummer heet Coming Home. Ze zijn beide jong en ongekend populair in de UK. Een duet is dus op het lijf geschreven. Toch zal het voor velen als een verrassing komen, want Pixie Lott en Jason Derulo hebben namelijk samen het nummer Coming Home opgenomen. Het nummer is te vinden op de re-release van het album van Pixielot, Turn It Up Louder. Coming Home is een heerlijk popnummer wat gemaakt is voor de radio. En in het jaar 2011 behaalden ze 332 punten en daarmee terug te vinden op nummer 43.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 Ze mij vraagt een uh, lekkere plaats, maar toch wel een klein beetje apart. We de nummer 43 uit de Euroje 2011. Pixie Lott en Jason Derulo. Dan snel door naar de nummer 42. Rihanna en What's My Name. Rihanna is op dit moment druk bezig de wereld te veroveren met haar singles. Zoals jullie allemaal wel weten is dit goed aan het lukken. En in totaal staat ze dit jaar met 5 singles in de top 50. Als tweede single in de top 50 brengt Rihanna ons What's My Name. De single behaalt 333 punten, staat 14 weken in de lijst met als hoogste positie de nummer 5.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 Upon it, you got this something that keeps me so balanced. Baby, you're a challenge. Feiten, noteringen en de grootste hit. Dit is EuroHit. Platen. Geweldig gewoon. Ik weet gewoon zeker dat we heel veel luisteraars van C.F.M. hier heel blij mee maken. Je hoorde de nummer 41 uit Eurohit 2011. En die was er voor Snow Patrol en Cold Out in the Dark. Op 4 september was het zover. De nieuwe single van Snow Patrol kwam uit. Cold Out in the Dark. De groep waarschuwt al, we slaan een hele nieuwe weg in. Het nummer is een voorproefje op het zesde studioalbum dat de groep heeft opgenomen met Carrot Lee. Lee is sinds 2003 de vaste producer van de groep. Toetsenist Tom Simpson wilde het nog geen techno noemen... ...maar gaf wel aan dat ze een nieuwe weg weer ingeslagen zijn en meer elektronisch georiënteerd. Nou, we hebben schat, Albert-Jan, de nummer 50 tot 41... Dan komen we meteen bij een overzichtje. Want wat hebben we van 50 tot 41 allemaal zojuist kunnen horen? Op nummer 50 Jason Derulo en It's Girl. 322 punten behaalden deze plaats. De nummer 49 is er voor Rihanna met Who's That Chick? Met 323 punten. Op 48 vinden we Chris Brown met Yeah Yeah Yeah. 325 punten behaalden die plaats. En deze 325 punten voor Lloyd en Lil Wayne en Dedication to My Ex. En uh, I Missed That Pussy. Ja, dat was hem. Dan op uh, nummer 46 David Ketta en Sia en Titanium met 330 punten. Een puntje meer heeft Bruno Mars gescoord in 2011 met Mary You, 331 punten... ...en kwam daarmee op plek nummer 45... Dan is de nummer 44 van 2011, jawel, alweer een plaatje van Lady Gaga, The Edge of Glory en behaalde 331 punten. De nummer 43 is voor Pixie Lord en Jason de Rullo en Coming Home met 332 punten. 333 punten, dat behaalde de plaat What's My Name van Rihanna en stond daarmee op nummer 42. En zojuist gedraaid bij CFM Zalvoort de nummer 41. Dat was Snow Patrol, een heerlijke plaats. Cold out in the dark. En behaalde 335 punten. We gaan gewoon door waar we gebleven zijn. En dat is de nummer 40. Jesse G heeft besloten om Price Tag als tweede single in Europa uit te brengen. Om nog makkelijker te scoren heeft B.O.B. ook wat ruimte gekregen op de track. Of het echt nodig is, is nog maar de vraag. Jessie G wordt nu al gezien als de next Big Bang. En uh, de videoclip Do It Like A Jude, uh, haar eerste single in Thuisland, Engeland, is al bijna 3 miljoen keer bekeken. Maar met de hulp van B.O.B. is Price Tag toch een van de grootste hits van het afgelopen jaar. Inderdaad, de nummer 40 is voor Jessie G en Price Tag. So damn mysterious You got shades on Is dit een uh, speciale uitvoering van deze plaats? Ja, volgens mij, ja, die van Dam, die zit maar aan te kijken. Van wat heeft hij hier nou weer over? Nou, ik had het over deze single van, uh, van uh, Jesse G en Price Tag. Ja, dat was hem. De nummer 40 uit Eurohits 2011. Zijn we aangekomen bij nummer 39. Weer tien weken in de lijst met als hoogste positie de nummer 1111. jawel. En daar stond hij één week. In de top 10 kwamen we die plaats zes weken tegen en behaalden in 2011 340 punten. We hebben het over Hot Chalerae en uh, Tonight Tonight. Hot Shell Ray is een Amerikaanse band die zich nestelt tussen rock en popmuziek. In 2008 tekende ze een contract bij Jive Records. Een jaar later brachten ze dus hun album Love Sick Electric uit. Van de twee singles die daarvan werden gereleased, wist er geen één grootste score. Daarbij moet gezegd worden dat het ambitieniveau van de bandleden natuurlijk niet al te hoog was. Toen uit, toen uit zorgde er echter voor dat Hot Shell Ray opeens wel hoog in de lijsten terug te vinden was. Het is een vrolijk nummer met een ludieke tekst en daarnaast is het nummer bijzonder radio geschikt. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, want wij zitten op de radio, Radio CFM. Als je vervolgens weet dat de band uit de muziekstad Nashville Tennessee komt, dan ziet de toekomst er voor hen zeer rooskleurig uit. Grote struikelblokken zouden slechte promotie of weinig interesse van radiostations kunnen zijn. Maar gelukkig voor hun is dat niet gebeurd en komen we ze dit jaar tegen op nummer 39 in Eurohits 2011. Zo dadelijk zijn we er met het volgende uur en daarin onder meer het gedicht Eurohits 2011.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 On the rooftop top of the world Tonight, tonight And we're dancing on the edge of the Hollywood sign I don't know if I'll make it But watch how good I'll fake it It's alright, alright Tonight, tonight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 Ik wil